Geen massa. Strik er zee, dus drink! Dus drink. Gelijk een steen. Dat was Dan Bladimiry. Zijn was de schrik der zee. De dus zink op la.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 Dan de zon zei de ziek. Je brak vele harten en ook dat van mij. Je liefde en trots waren spoeden voorbij. Je bent als een wilde orchidee, is slechts.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 Hij ging nooit het lintje van liefde op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst Neen, nee, dus maak je borst en je glas maar dan en zeg ons plek te gaan. Leven de man die het bier uitpompt van je pende biertoura. Leven de man die Ja, dat ging jij nu ook al. Ja, ja. Aan die biertje woonde een man, Jan Willem Buckelsoon.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 Hoe zijn de vrouwen? Hebben we nog meer borst? Nee, nee, Dus maak je borst en je was, waar dat en zeg ons blijft te voor de man die het bier uitkomt, maar je hindert de bier vooruit. voor de man die het bier uitkomt, je de Ja, hij gaat, hij gaat maar. Ja, we dan nu bij deze de ontdekker van het glas. De maker van het vat, van tapka en koolzuurgas. Maar voor de allergrootste, voor hem houden we 5 minuten stilte voor de ontdekker van het bier. 1, 2, 5. Oh, kreeg hij nooit het lintje van verdienste op zijn pas. Dankzij de brouwen hebben we nooit meer dus nee Nee, Dus maak je borst en je glas maar een hand en zeg ons plek te graag. Leef de man die het bier uitvond van je hippe de bier, hoera. Hip,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 Fix so so de trek van de dat zandvoer het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 Emering daalt de glans in het licht der zilveren man. Als de twee geliefden weer ge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 Zo, ZANG Blijf de verwarming neergezet.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 Is goed, meneer? Je...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 Oh Schooier. Ja, dat waren de trekvogels met kleine Schoier.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 Met Anja, Ik heb me zo in jou vergist. Ik wens je nog een hele fijne week. Een fijn weekend en ik zeg tot ziens. Ik heb me zo in jou vergist.